Uur. Mijn exampersen met het NOS-journaal. De gemeente Urk hangt morgen de vlag vanwege het overlijden van twee vissers op de Noordzee. Eerder vandaag vonden marineduikers hun lichamen in de stuurhut van de Kotter. Het gaat om de 41-jarige eigenaar van het schip en zijn 27-jarige werknemer. De Kotter zong donderdag toen hij in zwaar weer op weg was naar Den Helder. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. Er is brand in het voormalige gemeentehuis van het Noord-Hollandse Opdam. De bovenverdieping van het Rijksmonument is ingestort. Het vuur dreigde over te slaan naar onder meer een verzorgingshuis... maar dat hoefde niet te worden ontruimd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De slachtoffers van de aanslag vrijdag in Londen zijn geïdentificeerd. Het gaat om een man van 25 en een vrouw van 23. Ze werden doodgestoken door een extremist... die vorig jaar vervroegd werd vrijgelaten. Agenten schoten hem na de aanslag dood... Premier Johnson zei vandaag na aanleiding van de aanslag... dat in Groot-Brittannië in totaal 74 veroordeelde terroristen... vervroegd zijn vrijgelaten. Volgens hem worden ze goed in de gaten gehouden. Bij een busongeluk in het oosten van Siberië... zijn 19 passagiers om het leven gekomen. De touringcar brak op een brug door de hekken... en landde ondersteboven op een bevroren rivier... Ook in Tunesië vielen veel doden bij een busongeluk. Zeker 22 passagiers kwamen om het leven... toen de bus in een scherpe bocht in een ravijn stortte. In de eredivisie heeft AZ thuis met 1-0 gewonnen van VVV Venlo. Feyenoord won in Rotterdam ook met 1-0 van PEC Zwolle. Eerder op de middag won koploper Ajax uit bij FC Twente met 5-2. FC Utrecht verloor thuis met 1-0 van hekkensluiter RKC Waalwijk... en de wedstrijd FCM en PSV is zojuist begonnen.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 Your body to love town A midnight madness, a moonlight gladness In love town Put your hands together bring your body, bring your body to love Forum iemand uh, zitten die bij Uber heeft gewerkt trouwens uh, oh, meneer ja. Brown. Ja, ja echt wat vond je er zelf van? Nou hij is, uh, hij is gekapt, hij rijdt nu uh, voor de Alpenrijn. Ja, oh. is, <laughs> is ook <wat> anders. Ja. <laughs> vierhoog, uh, met anders. Lekker vier hoog met twaalf kratten bier, ja. Lekker hoor. Gaan nou, een plaatje doen de, uh, uit jouw tijd. Nou, luister goed, tijd. ja, uit jouw tijd. Het zou maar iets van Ramshorn kunnen zijn. Het is het niet. Het is er niet. Ja, nee, het niet. je goed horen? Ja, nou, Horn. ja, Ramshorn, ja, en hem zo Ja, dat zal maar keren. Tony Lee. Nee, Tony Lee, reach up, nee, nee, nee. nee. Ja, morgen kom ja. je Ja, morgen, ja. Je moet niet te veel vertellen. er de mensen die mee. Nee, nee, nee. Morgen tussen 7 en 9. Ja, wrap it up. Dat weten we in ieder geval. Tossier, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Hij houdt het rest stil geheim. Hand op de knip. Ja. Ja hoor. Dit is eentje uit het ja, gisteren Hans, Bobby Thurston and you got what it takes. Oh my god. Reageren kan mag altijd. www.danceradio.in Zijn naam. Elke zondagavond tussen 7 en 9, trekken we de registers hier open. This is Bobby Thurston and you got what it takes. Ik ga een plaatje doen voor Mark Jonker op de Veluwe. het verre Veluwe, hij is koud daar. Zal morgenochtend moet de boel moeten bekrabben, want het is dichtgevroren veroordeeld. Dus we moeten hem een beetje warm houden. Dus we gaan voor hem even een, uh, een lekker plaatje doen. Classic Stink with a capital Z. This is Zar. Zar. With, with Royal Classic Grooves. Finally. Are you in the place to be right now? The place to see New York, New York. The one and only. I stayed in MC, MC Frankie Lee. Raphael right Massa. And I'm doing it. Forum. Hey, schelpje, Lees de bril die op, ja. ja. dat heb je. Ik zat hier met die benieuwd. En dan uh, vergeet je wel eens dingen, ja, om te schrijven. Ja, wel. Ik heb hem wel even teruggescrollt. Uh, We gaan even, je verzoekje even erbij halen, beste man. Ja. Mooie gozer, die uh, Noordwijk. Ja, ik hou ervan. Twee plaatjes speciaal voor mijn vriend uit... Uh, ...fase met uh, twee S's, twee A's. Geen idee. Ver weg. En. Uh, hij hoopte dat mijn, uh, mijn emmer morgen ook bevries. Nou, dankjewel. Classic Sunday. The only kind I insist upon. We are dance radio. Dat is zomaar trouwens, want het is ijskoud in ochtend in Amsterdam. Ja. Nou, daar gaan we, John. For M. Julius Brown, party 83. Horen mogen even in de gaten blijven houden, jawel. Als je ook wat wil horen, reageer ik uit mag altijd ww.densradio.in. Het programma van Zalroord tussen 7 en 9 elke zondagavond. Via ZFM, 106.9. En hier via wwdensradio.in Form. Dat ik dit verzoekje toevallig even heb gemist. Ja. Neem me niet kwalijk. Schuld van uh, <laughs> collega DJ. Morgenavond in de show. Ook Hans, dankjewel. Iets wil Drive Guy. Let's stay together in Hans. Richard John Smith. Baby's got another now. Wie weet? Ik heb ze gezien, ik heb ze verteld, maar of ik ze had naar voren halen, ja. Natuurlijk. Uiteraard. Classic Sunday. Oh hell yeah. You guys are playing just awesome music. It's awesome. van Oscar Dijvers van Second Image ja, ja wel uiteraard Oscar de in van Satellite Empire 860314 wil je ook u bellen op de Second Image Special Lady die bij mij staat die altijd voor in de kast dus dat gaat goed komen er is nog even iets anders was uh, first star every kingdom had its king we have tsar with his royal classic crew this is it guy Geef vooraf. Want dat gaat er gebeuren. Straks om kwart voor negen. De enige echte reggae classic. Stay tuned for hey. Straks dus de reggae classic. En we hebben nog wat verzoekjes te gaan. Dus we treden het wel tot negen uur. Maar wat uh, tijd uh, kopen van Rimi Jam, ja. Het is even deze Michel Wals. It's right. Show Walls is right. Hoogste tijd voor de rankin Classic deze week. My, my, my, my heart, Liefde uitgezocht door mezelf. Jaatje of uh, vijf geleden, maar steeds uh, werd hij overrold. Maar nu is het dus echt de tijd om deze plaat naar voren te halen. Ja. Elke keer uit ik breuking wel een plaatje of iemand anders. Vanavond was het stil. Dacht ik ja, het gaat gebeuren. En ik zou zeggen, weet je, luister maar mee. SARS Breaking Classic. Ik hier om kwart voor negen in de show. Ditmaal Bunny, Wailer, Rock Groove. En heel eerlijk. In uh, 1884 heb ik die uh, ooit eens, uh, ingepakt, die plaat. Maar elke keer komt het er niet van. En uiteindelijk nu, uh, pakken we hem even uit vanavond. On the radio. Bij gebrek aan mensen die hem uh, hebben aangevraagd. Classic Sick with a capital Z. This is Czar. With Royal Classic Grooves. Even gedaan hebben. Hans. Even scrollen. Daar gaan we. But soon she will discuss. van Van Hansie Hansi uit ja, Amsterdam. But there is a John Smith and Baby's got another. We hebben de uitvoering uit uh, de gedragen. Gehaald allemaal uh, door. effe scrollen, hè. Ja. Het hele leven. En vooral ook opschrijven, ja, natuurlijk. En we hebben nog één verzoekje eigenlijk nog te gaan... voor uh, grote vriend Oscar Divers. Het zou wel leuk zijn, uh, inderdaad, als je weer eens langskomt in de studio... ...dat ik er ook even binnen, Oscar, want hebben we hebben elkaar al een tijd niet gesproken. Fijne gozer. Dus is wordt hoog tijd dat we even elkaar even onder ogen zien. Lijkt me leuk. Ik heb net ook even een berichtje binnengekregen uit Doetinchem. Hi. Bert, dankjewel. We gaan de laatste plaat instarten in mijn programma... want voor de deur staat Remy Jam. Met een koude neus. Lijkt mijn hond wel. Niet onaardig wat overheen, maar... <laughs> Zie je eruit. Scout buiten. Ja, ik moet ook nog. Ja, ik moet nog weg. Ja, ja. De laatste plaat is voor uh, ex-collega... Oscar Davis... Radiofreak bij uitstek. Voor hem speciaal deze second image. Classic with a capital Z. This is ZAR. With, with Royal Classic Grooves. Was de phone in, Zowel bij RDA als satellite uh, Empire. En kon je bellen 860314 in Amsterdam. En dan kon je de groeten doen. En uh, je aan jou, maar die zaten op de bank. in dat soort dingen, ja. Dat gaan we nu niet meer doen, nee. We gaan ook bijna 2020. We deze second image met veel meer respect... in de second, uh, special lady van de second image. Speciaal voor Ossie. En misschien wel uh, bij de Classic Top 100 Oscar Beer wel even erbij, ja wel. Eind van het jaar laat ook je suggesties achter op het Forum. Veel plezier straks met Remy Jam tot 12 uur met zijn Downtown Dance Show. Hij zit uh, met zijn billen tegen de kachel, ja my special lady, extra special lady, you're my special lady, extra special